Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dick met het NOS Journaal. De a is gestegen, maar de meeste vluchten gaan nog altijd niet door. In Groot-Brittannië en in Duitsland wordt nog nauwelijks gevlogen. Schiphol adviseert reizigers om eerst op internet te kijken... voordat ze naar de luchthaven komen. De vulkaan op IJsland is nog steeds actief... maar stuurt niet meer lava uit en minder as. Het KLMI zegt dat er alleen in het noorden nog een sliertje vulkanische as hangt. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en zou er geen vulkaanas meer naar Europa drijven. Op IJsland spuwt de vulkaan nu meer lava uit en de aswolk zit nog minder hoog in de atmosfeer. De trillingen van de vulkaan zijn heviger geworden, maar dat zegt niets over de activiteit. De AIVD gaat in het buitenland meer afluisteren en ook komen er meer geheime operaties. De AIVD richt zich daarbij vooral op radicale Europese moslims die in landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië terroristische trainingen krijgen. Aanleiding voor de nieuwe werkwijze is onder meer een mislukte aanslag door een Nigeriaan op een vliegtuig dat van Schiphol onderweg was naar Detroit. Vanaf 3 juni kan in Amsterdam niet meer met de strippenkaart worden gereisd... maar alleen nog met de OV-chipkaart. Die is nu in Amsterdam alleen verplicht in de metro... maar vanaf juni komen daar de tram en de bus bij. Amsterdam is de tweede stad in Nederland... waar de strippenkaart definitief wordt afgeschaft. Rotterdam was de eerste. Telecomaanbieders aanbieders azen vanaf vandaag op frequenties van mobiel internet. Ze doen mee aan de zogeheten 2,6 gigahertz veiling. De frequenties maken razendsnel internet op mobiele telefoons mogelijk... Waarschijnlijk doen in ieder geval KPN, T-Mobile en Vodafone mee. De concurrentie te bevorderen mogen nieuwkomers van de overheid... meer megahertz aan frequentieruimte kopen. Het weer vanuit het westen opklaringen en zon. Het wordt 9 graden op de Wadden en gaat graad 14 in Limburg. Morgen bewolkt met af en toe een bui en frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you. Quest'inverno fini.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 La que siente que vive el presente bonita, la gente que estuvo y no está bonito.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 Verder de weg af, ze zijn al voorbij en wij willen zo graag dat wij dat zijn.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 We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 friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, I don't want to leave.